3 uur. NTO Radio 1. Met Pieter Jan Hagens. Alles of niets, je kunt er enorme winst mee maken. Maar de kans is groter dat je je complete inleg verliest. De binaire optie, zo heet dat beleggingsproduct... dat nu wordt verboden door de Europese toezichthouder. Ingrijpende maatregel, maar verstandig... zegt zometeen Merel van Vroonhoven van de AFM. Na en nationaal. Met Jan van der Putten. De gaswinning in Groningen wordt op termijn volledig gestopt. Het kabinet wil dat de kraam uiterlijk voor 2030 helemaal wordt dichtgedraaid. Minister Wiebes zei op een persconferentie dat een eerder advies... om de gaswinning naar 12 miljard kuub per jaar terug te brengen... niet voldoende is, omdat de kans op aardbevingen daarmee niet verdwijnt. Doorwinnen is voor de veiligheid eigenlijk moeilijk verdedigbaar... En het tweede is dat toch echt het gevoel bestaat... Zo dat dat ook niet maatschappelijk aanvaardbaar is. Het geeft onzekerheid bij bewoners. Er komt een voortdurende stroom uh, aan nieuwe schadegevallen. Uh, en iedereen kan zien dat we daar in belangrijke mate... de provincie uh, ervoor moeten verbouwen. Om ervoor te zorgen dat niemand in de kou komt te zitten... door de verder dalende gaswinning in Groningen... worden installaties gebouwd die buitenlands gas geschikt maken... voor het Nederlandse gasnetwerk. Oprichter Klaas Otto van Motoclub No Surrender... mag zijn proces verder buiten de cel afwachten, heeft de rechtbank bepaald. Wel krijgt Otto een enkelband om en moet hij zijn paspoort inleveren. De 50-jarige oprichter van de omstreden motoclub zat anderhalf jaar in voorarrest... en wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing, bedreiging, mishandeling en een bomaanslag. Bankpresident Knot denkt dat het tijd wordt om de rentetarieven te verhogen. Dat zei hij bij de presentatie van het jaarverslag. De lage rente was bedoeld om de economie te stimuleren. Volgens Knot zit de economische groei nu aan zijn top. In het zuiden van Frankrijk is een man aangehouden... die vanmorgen zou zijn ingereden op een groep militairen. Die kwamen de kazerne uit om te gaan joggen. De Arabisch-sprekende automobilist zou hen eerst hebben uitgescholden... en toen op hen zijn ingereden. De Rijkswaterstaat heeft grote moeite met het bergen van een gekantelde cementwagen... op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht. De wagen ligt richting Breda onder een viaduct... en is slecht bereikbaar voor takelwagens. En zometeen meer over de verkeerssituatie bij Rotterdam in de Verkeersinformatie. Het kabinet wil dat vrouwen meer gaan werken. Dat is goed voor hun financiële onafhankelijkheid... schrijft minister van Engelshoven in de nieuwe emancipatienota. Er zijn maar 48 procent van de vrouwen is financieel uh, onafhankelijk. Hè? 48 procent die het minimumloon uh, haalt. Uh, en dat is echt te weinig. Want dat betekent dat heel veel die vrouwen niet hun eigen keuzes kunnen maken... Uh, maar ook uh, echt in, in de problemen komen als er even alleen voor komen te staan. Veel vrouwen in Nederland werken in deeltijd. Het kabinet begrijpt dat deeltijd wordt gezien als een verworvenheid. Maar volgens Van Engelshoven ontneemt iemand die weinig werkt zichzelf de kansen om zich professioneel te ontwikkelen. In Hilversum zijn als eerste gemeente in Nederland flitspalen neergezet... bij twee spoorwegovergangen. Automobilisten, scooters en brommers die het rode licht negeren... en die snel nog even onder de spoorbomen doorrijden, worden geflitst. Burgemeester Broertjes van Hilversum is er blij mee dat zijn gemeente de primeur heeft. We zien natuurlijk wel beelden, de afgelopen jaren eigenlijk al... dat, dat het hier niet veilig genoeg is. Dus daarom is de actie van ProRail, denk ik, heel goed. Om, uh, om te kijken of we de mensen toch wat bewuster kunnen maken van hun veiligheid. Dus... Uh, ik ben er wel voor. De eerste tijd krijgen overtreders nog een waarschuwing... maar vanaf eind april worden er in Hilversum boetes uitgedeeld... als iemand het rode licht op de spoorwegovergang negeert. Voor een auto is het 230 euro, voor een scooter of brommer 160. En voetgangers en fietsers worden gecontroleerd... door speciale opsporingsambtenaren. Die delen boetes uit van 90 euro. En dan is weer nog, vooral in het westen, wat zon. Verder ook een bui, met een kleine kans op onweer. En het is 8 of 9 graden. Vanavond en vannacht regen, morgen eerst nog een bui, verder ook zon. En morgen wordt het 9 tot 12 graden. En nou zijn we wel benieuwd natuurlijk hoe het zit met de betonwagen bij Rotterdam. René, René Passet. Ja, daar is het niet best mee, want om vier uur dachten ze hem vrij te hebben... maar dat ze het inderdaad tegen. Dat tijdstip gaan ze zeker niet halen. En er is een nieuw probleem bij Rotterdam ontstaan. Een ongeluk met twee, drie vrachtwagens vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Nou, de rijbaan is dicht bij het Kleinpolderplein. Het levert inmiddels al vanaf Nieuwekerk een uur vertraging op. En ook op de andere rijbaan vanuit Hoek van Holland staat het hartstikke vast... vanwege de hulpdiensten die daar staan. Tussen Schiedam en het plein ook al een uur vertraging. Twee rijstroken minder maar om, nou, dat kan via de ring uh, Zuid, de A15 en de A4. Maar op de A15 staat dus ook file van de Europort naar Gorkum voor het Knopend het Ridderkerk. Zeker 20 minuten vertraging daar, omdat de A16 uh, gedeeltelijk dicht is richting het zuiden. Dat hoorde je al in het nieuws bij uh, Knopend Ridderkerk. Dat gaat ook nog lang duren, waarschijnlijk. Voor de rest nog geen opvallende files tussen de 13 die er al staan. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw, ook jazz. Op 16 april, trompetist Avishai Cohen en zijn dreamteam... het Avishai Cohen Quartet. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Gidem Yüksel, fotograaf van de Volkskrant... onthulde Syrische kinderarbeid in Turkije. Deze meisjes werken voor 50 euro per week, 6 dagen, 12 uur per dag...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 Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating, hoger opgeleide. Zet uw privacy op 1. NPO Radio 1. Avro Tros. De Groningse gaswinning stopt en de definitieve uitslag van het referendum over de inlichtingenwet is bekend. 49% tegen, 46% voor. Genoeg Haags nieuws dus om over te praten straks met politiek commentator Remco Teulings. En in de wereld van morgen een prachtige Nederlandse ontdekking, wat wat blijkt: de bacteriën die afvalwater zuiveren kunnen tegelijkertijd sterke polyesterachtige stoffen maken. Straks meer om ongeveer vijf voor half vier. Nu eerst: het einde van de alles-of-niks-handel in binaire opties. Pieter-Jan Hagens. Eén vandaag leggen op de beurs, dat is natuurlijk altijd gokken. Maar soms wordt het te gek. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de handel in binaire opties. Je kunt er flink mee winnen, maar meestal verlies je. De Europese toezichthouder Esma heeft besloten om deze handel te verbieden. Ik praat erover met Merel van Vroonhover... bestuursvoorzitter van de AFM, de Autoriteit Financiële Markten... en met financieel omroep, eh, journalist van de Duitse omroep WDR, Claudia Zimmerman. Beiden, hartelijk welkom. Hallo, goedendag. Ja, gezellig. inkoor, mooi. Mevrouw van Vroonhoven van de AFM, uh, om, uh, om met u te beginnen. Wat is dat eigenlijk, zo'n binaire optie? Hoe werkt het ongeveer? Ja, dat zijn eigenlijk hele riskante beleggingsproducten... die eigenlijk meer op gokken lijken dan op beleggen. Je kan het eigenlijk wel binair gokken noemen. En wat, hoe dat in zijn werk gaat, is uh, dat je eigenlijk speculeert op de stijging of daling van bijvoorbeeld de goudprijs. En dan leg je een vastgesteld bedrag in. En dan vervolgens gok je erop dat dat bijvoorbeeld een minuut later... of uh, een paar uur later, afhankelijk van de tijd die daarvoor staat... dat dat uh, uh, op een ander prijsniveau is aangekomen. Uh, en als je goed gokt, dan krijg je bijvoorbeeld van de 100 euro die je inlegt... er 70 euro bij. Maar als je niet goed gokt, dan ben je al je 100 euro kwijt. Ah, en wat ja. wij zien, is dat eigenlijk iedereen die daar zijn product eh, die daarin belegt. Belegd, eigenlijk bijna iedereen daar gewoon op verliest. Dus dat heeft dan eigenlijk niets te maken met een product... wat met beleggen te maken heeft, maar is gewoon puur gokken. Ja, dus u zegt eigenlijk, en, en uh, uw, uw uh, organisatie, de Europese toezichthouder ESMA... die uh, Europees doet wat u uh, nationaal doet, die zegt dus eigenlijk... ja, dit lijkt te veel op gokken, dit is geen beleggen meer. Sterker nog, het is gokken met een hele grote kans op verlies. Zo is dat. En het is ons als AFM al jaren een doorn in het oog... Uh, vandaar dat wij ook in Europa zwaar hebben ingezet om dit uh, verbod er doorheen te krijgen. En gelukkig waren daar 28 landen het helemaal met ons eens dat dat moest gebeuren. Want het probleem hier ook mee is, is dat die producten ook op een hele agressieve manier worden aangeboden. Dus je wordt met allerlei toeters en bellen en spiegeltjes en kraaltjes heel agressief via het internet benaderd. Mm -hmm. uh, en het is volledig niet transparant. Dus mensen weten eigenlijk ook niet waar ze in beleggen. Nee. En vervolgens komen ze van de koude kermis thuis dus in de de enige die wint is hier de aanbieder. Maar ja, goed het is natuurlijk ook de keuze van de belegger uh, om dat te doen. Ja, maar dan moet je wel weten wat je koopt. En er zitten hele strenge regels aan financiële producten. Namelijk dat het product en in het belang moet zijn van consumenten. Nou, dat is hier niet het geval. En bovendien, als je het aanbiedt, dat die consument ook moet weten wat hij krijgt. En daar niet op slinke, manipulatieve manieren toe verleid mag worden. Ja, goed. Nu uh, hebben we Claudia Zimmerman ook hier aan de lijn. Financieel journalist bij de Duitse Omroep WDR. Wat vindt u, mevrouw Zimmerman, van het Debol verbod? Um, ja, ik ben heel erg blij dat het verbod er is, want het is fantastisch dat de ESMA deze stap heeft gezet, ondanks een extreem groot lobbying van de online brokers, die hebben geprobeerd deze stap te verbieden of praktisch te verhinderen ik heb vandaag al met heel veel online brokers ja ook contact gehad, zij proberen ook contact met mij te krijgen want ze weten dat ik daar met onderzoek bezig ben, heb ook al uh, artikels gelezen in online tijdschriften en zij gaan nu heel agressief er aan en proberen iedereen uh, ja, wijs te maken dat het heel slecht is dat verbod en ook uh, ja, de CFD handel uh, strenger aan te pakken nou, zij, zij zien echt hun uh, vellen ervan wegzwemmen zeg maar dus ze ja. zijn heel agressief nu bezig om mensen uh, ja, wijs te maken... dat dat wat de ESMA doet heel erg slecht is. Maar het is heel erg goed, want het is een extreem gevaarlijk product. En ook zoals net gezegd, het wordt op een hele agressieve... en ja. hele oneerlijke manier uh, ja, geadverteerd. Dat is duidelijk. Ja. De, de agressieve weerstand dus uh, van de clubs die dit soort producten aanbieden... mevrouw Van Voonhoofd. Ze zeggen bijvoorbeeld, u gaat op de stoel van de wetgever zitten. En dat mag niet, want u bent maar een toezichthouder. Ja, kijk, ik kan me voorstellen, als je heel veel geld aan een product verdient... dan ga je natuurlijk allerlei uit, euh, ja, uitvlichten zoeken waarom dat niet zou mogen. Deze, dit is geheel volgens de wetgeving. De Europese wetgever, de Europese commissie... heeft een nieuwe wetgeving geïntroduceerd per 3 januari van dit jaar. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, want nu kunnen we ook ingrijpen. En daarin heeft ze heel expliciet deze rol toebedeeld aan toezichthouders. En dat is ook volstrekt logisch, want... Dit soort producten worden heel snel ontwikkeld. Er verandert heel veel in de financiële markten. Dus je moet ook snel kunnen optreden. En als je dat allemaal in wetgeving wil verankeren, dat duurt dan veranderen. Veel te lang. Ja, dat duurt veel ja, te lang. dat snap ik. Mevrouw Timmerman, financieel journalist... ik zeg het nog maar even, bij de WDR... u bent zelf ook wel eens, heb ik begrepen... in het schip, het schip ingegaan hè, met deze handel. Ja, ik uh, heb zelf onderzoek gedaan. doe sinds twee jaar onderzoek. heb ook verschillende boeken geschreven. Overigens ben ik niet meer bij de WDR... maar onafhankelijk uh, investigative journalist. doe daar okay. ook onderzoek wereldwijd. En um, ja, het klopt inderdaad. Um, ik heb zelf ook geprobeerd om te kijken... wat, wat gaat gebeuren. En uh, ja, 90% van de mensen verliest... En uh, dat klopt, je hebt geen kans. Vaak worden ook koersen gemanipuleerd, niet altijd, maar vaak wel. Um, en ja, de, heel veel van die brokers, 90% is geregistreerd in Cyprus. Dus wel in Europa, maar wel in Cyprus. Dus in Cyprus, waar de, ja ja. Waar de, ja, Cyprus waar de wetgeving, of de wetgeving is hetzelfde, maar de toezicht is ja, volgens velen niet zoals die zou moeten zijn. Dus daar zou ook misschien strenger moeten worden aangepakt. Misschien is het ook te veel werk, want bijna alle brokers, er zitten honderden brokers op dat kleine eiland... En dat laat ook al zien dat ze heel veel hebben te verbergen... want als ze dat niet hadden... zouden ze zich bijvoorbeeld in Nederland laten registreren. Er is volgens mijn kennis maar één enkele online broker... die dus die binaire opties of CFD-handel aanbiedt... in Nederland geregistreerd. Dus als ik niets te ver verbergen heb... dan ga ik in dat land werken waar mijn klanten vandaan komen... en ja... Nederland is gewoon qua financiële toezicht heeft een veel betere naam bijvoorbeeld als Cyprus. Ja. Dus dat laat ook al zien dat zij iets, ja, ook iets willen verbergen. Er zijn ja. natuurlijk heel veel verschillende online brokers. Er zijn welke. Die, um, ja, ja, express. Ik, ik, ik onderbreek u even, als ja. u het niet erg vindt. Want het is interessant wat u zegt. Uh, ze verbergen zich, als het ware, uh, op, op, op eilanden waar regels niet zo, niet zo gelden. Uh, ja. Het komt natuurlijk ook nog uit het verdere buitenland. Hè. Chili heb ik begrepen, Thailand. Ja. Uh, dus uh, dat, ja, dat is toch mevrouw Van Vroenhoven. Ze hebben inderdaad wat uh, te verbergen. Maar de vraag is natuurlijk, met uh, het internet... Uh, wat vrij toegankelijk is, wereldwijd... Uh, kunt u dit soort reclame dan eigenlijk wel aan banden leggen? Ja, misschien even goed om een onderscheid te maken. Tot 3 januari, of tot, tot eigenlijk nu... en in de komende twee maanden wordt het geïmplementeerd... Kon je gewoon een vergunning krijgen hiervoor? En die partijen zitten, hebben vergunningen gekregen in Cyprus, maar ook in Engeland zijn hele grote spelers van bijvoorbeeld binaire opties en CFD's. Mm -hmm. Dus de partijen met de vergunning deden uh, in principe uh, uh, deden dat ook legaal. Vervolgens is nu wetgeving gekomen in Europa, en dan kan je dat dus niet meer aanbieden um, als je een vergunning hebt voor beleggingsproducten. Mm -hmm. uh, dus dat is echt wel een, een grote stap uh, waardoor ook in Cyprus deze producten niet meer gevoerd mogen worden, maar ook niet in Engeland en in heel Europa niet. Nou, dan is de vraag die u stelt wat nou als die partijen uh, buiten Europa gaan zitten ja. en dan via internet het aanbieden. Kijk, dat is natuurlijk iets wat uh, altijd kan gebeuren. Het goede nieuws vind ik wel is dat ook steeds meer landen buiten Europa, zoals Israël... waar veel van die spelers ook vandaan komen... maar ook in Amerika en aan allerlei andere landen... deze producten steeds meer verboden gaan worden... Uh, mm -hmm. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk altijd nog iemand op een ver eiland in de Indische Oceaan of in de Pacific ja. kan gaan zitten en het kan aanbieden. Ik, ik zie het voor. Uh, maar, maar, maar de vraag is dan toch, mevrouw van Vroonhoofd. Uh, u kunt hier uh, de put dempen natuurlijk. Hè? U kunt zeggen ja. we, we, we gaan andere regels stellen voor die mensen die vergunningen hebben. Maar toch, uh, zal er niet een aanwas toch van, die, van die producten zijn uit, uit elders in de wereld. Ja, en daar kan je nog twee andere dingen tegen doen. Uh, wij, uh, uw, uw vraag was spuren wij dat internet af? Ja, dat doen wij zeker. Wij hebben een heel team zitten die eigenlijk continu kijkt wat er op internet gebeurt. En twee Hele belangrijke acties zijn ook recent genomen. Zowel Google als Facebook heeft aangekondigd... dat zij de reclames voor deze producten niet meer toestaat. Kijk. En dat zijn natuurlijk wel belangrijke ja. uh, partijen... als het gaat om het bereiken van consumenten. Dus het net uh, sluit zich toch eigenlijk? Het net sluit zich, ja, absoluut. Mevrouw Zimmerman, als financieel journalist... bent u het daarmee eens? Ziet u dat ook zo? Absolu absoluut. Um, ik zou daar nog iets, nog iets extra bij zeggen... voor de kleine belegger. Dus als je echt wilt treden en zo'n product, dan denk ik dat is het heel erg belangrijk om te kijken, is die online broker, is die in Europa geregistreerd? Hoe kun je ik dat zien? Zo ja, dat kun je bijvoorbeeld, je kunt bij de financiële toezichthouders, bij de ESMA, kun je, ah, kun je vragen waar is die geregistreerd? Ik zou nooit traden met iemand die niet in Europa is geregistreerd. Um, Israël heeft sowieso al heel lang um, ja, het traden voor de eigen bewoners uh, wat betreft CFD en binary options verboden en nu ook dus de binary options vanuit Israël. Amerika is extreem streng met CFD en, en Binary Options en ook China. En Europa was tot nu toe eigenlijk zo'n beetje zo'n paradijs... voor de online brokers. Oh, maar nu vananderen. wordt het strenger. Precies. En ik ja. zou er nog aan willen toevoegen. Dus kijk uit, want u heeft het over binaire opties en CFD's. Dat zijn contracts for difference, als ik het goed zeg. Ja. en Dat zijn ook nou ja, zeer riskante producten allebei. En uh, de tip van mevrouw Zimmerman, onafhankelijk journalist... financieel journalist, is dus kijk uit en kijk of die organisatie die trader of die geregistreerd is. Heel hartelijk dank, mevrouw Tsiememan. En ook heel hartelijk dank, Merel van Vroonhoven van de AFM. En vanavond trouwens bij een Vandaag op televisie... meer over die binaire opties.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 Yes, was dit met Bad, Bad nieuws? Ja, nieuws van de NOS nu. Er wordt langzamerhand meer duidelijk over de man... die vanochtend is doodgeschoten bij de NDSM-werf in Amsterdam. Politie bevestigt dat het slachtoffer van de liquidatie... familie is van Nabil Bakali kroongetuigen... in het proces over de Mokro-oorlog. Deze meneer die, die dodelijk getroffen is, die overleden is... betreft meneer Redouan Bakali. Het is een 41-jarige meneer uit Amsterdam. Hij is de broer van een kroongetuige... en dat is een, vanuit een lopend strafrechtszaak. Dus dat is wat dat betreft wel een heel heftig incident. Ja. Vorige week werd bekend dat die ene meneer kroongetuige is... Is zijn familie toen meteen bewaakt of beveiligd? Nou, ik snap heel goed de vraag. Ik snap, ik snap ook dat die mensen dit graag willen weten. Maar alles wat ik zeg over veiligheid, brengt de veiligheid in gevaar. Dus ik kan daar nooit iets over zeggen. En ik denk dat het ook goed is om die vraag ook niet aan de politiewoordvoerder te stellen... maar eventueel aan het Openbaar Ministerie. Die vraag dringt zich nu ook op voor de familieleden. Want die zullen nu een extra grote angst leven nu dit gebeurd is met deze man. Um... Wat doet de politie voor hen? Ja, nou, dit, dit is eigenlijk een vraag die ook weer over die veiligheid gaat. Nou, in het normale circuit. Dus op het moment dat we met dit soort dingen geconfronteerd worden. Dan hebben wij specialisten die een soort van dreigingsanalyse kunnen maken. En op basis daarvan gaan natuurlijk allerlei maatregelen genomen worden. Worden daar maatregelen voor genomen. De um, dreiging maar dat... lijkt me groot. Jazeker. Dat voelt aan alle kanten zo. Alleen het is niet aan mij om daar nu op dit ogenblik iets over te roepen. Ik denk dat iedereen zal begrijpen dat op het moment dat ik er nu iets over roep. Over wat voor maat. Regelen, hoe dat dan werkt. Maar daar maken we ons extra kwetsbaar mee, dus dat gaan we ook niet doen. Heeft u al verdachten op het oog... Nee, dat nog niet. Maar we hebben wel eigenlijk vrij kort na het schietincident onderzoek gedaan in het pand. Daarvoor hebben de mensen ook het arrestatieteam gezien. Die zijn door het pand heen gegaan om te kijken of er echt niemand meer gewapend aanwezig was. Daarnaast zijn de duikers van het arrestatieteam het water ingegaan. Vlakbij de kade aan de, in Amsterdam-Noord. Uh, dat had te maken met het feit dat we melding hadden gehad... dat iemand gezien had dat er iets in het water was gegooid. Dus laten we hopen dat daar nog iets boven water komt, letterlijk en figuurlijk. Ja, en we hopen natuurlijk dat mensen die vanochtend iets gezien hebben... of Gehoord hebben en dat is, zeg maar vanaf kwart over acht tot kwart voor negen in de omgeving van die TT Melissenweg of de Fasomweg waar het voertuig is aangetroffen. Ja, neem alsjeblieft wel contact met ons op. Want daarmee kunnen we wel uh, proberen in het rechercheonderzoek... sneller bij die daders te komen. Ik kom net van die plek vandaan waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Het viel me op dat er een camera naast de ingang van het gebouw zat. Betekent dat dat er ook beelden zijn van de dader? Nou ja, dat zou heel logisch zijn. Maar dat moeten we echt vanuit het rechercheonderzoek... moeten we dat even afwachten. Uh, wat we heel vaak zien is dat er allerlei dingen aan de gevel hangen. Maar of er echt beeldmateriaal achter zit... dat moet echt nader onderzoek gaan uitwijzen. Uh, wat ik u wel kan zeggen is dat er een volledig uh, team... grootschalige opsporing is opgestart. Dat betekent echt, dan moet u denken aan een groep van 15 tot wel 25 regisseurs. Dat gaat om tactisch regisseurs, technisch regisseurs, uh, specialisten van de forensische opsporing. Uh, ja, zo groot is dat team en dat geeft ook hoe serieus we deze zaak nemen. Dat was Leo Dortland van de politie Amsterdam... in gesprek met verslaggever Karin Alberts. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Behoefte gedaan, doortrekken en weg, het is zo eenvoudig. Maar dat water dat kan niet zomaar geloosd worden op sloten of grachten. Het moet eerst gezuiverd worden en dat gebeurt doorgaans... in een gigantisch grote en energieslurpende waterzuiveringsinstallatie. Wetenschapper Mark van Loosdrecht vond dat dat anders moest kunnen, beter. En hij deed een uitvinding waarmee hij de Zweedse Nobelprijs... voor waterwetenschap heeft gewonnen. behoorlijke klim, maar... Dan staan we boven op een container en hebben we een goed uitzicht over de waterzuivering. Want hier wordt al het rioolwater van Utrecht gezuiverd. Hoe gaat dat in zijn werk en hoe heeft u dat proces verbeterd? Nou, bacteriën die zuiveren ons afvalwater. Die halen de voedingsstoffen uit het afvalwater. En dan aan het einde van het proces moet je de bacteriën scheiden van het water. Omdat je dan het water schoon op de sloot of de gracht wil lozen. En normaal groeien die bacteriën als vlokken, zeg maar sneeuwvlokken. En als je ze nu kunt laten groeien als hagelstenen, dus als korrels... dan kun je ze veel sneller naar beneden laten zakken in het water... en dan kan het proces veel compacter worden gemaakt. Dus hier rechts zie je een heel grote ronde tank met een brug erop. Maar dat soort tanks worden normaal gebruikt... om dat vlokkerige materiaal te laten naar de bodem te laten bezinken. Als het veel sneller kan, heb je die tanks niet meer nodig. Ja, hier zijn vier gigagrote ingegraven ronde tanks te zien... met een doorsnede van een meter of twintig. En dit kan allemaal weg? Kan allemaal weg, ja. Door dit... uw uitvinding? Ja, door onze... Niet bescheiden, onder... zeg het maar. <laughs> nee, door ons onderzoek en dan de ontwikkeling... samen met de waterschappen tot deze nieuwe technologie. Je hebt ongeveer dan 20, 25 procent van het oppervlak... wat je normaal nodig hebt. En aangezien de waterzuiveringen allemaal dicht in de ste ooit in de jaren 50 dicht op de stad zijn aangelegd... zitten ze nu vaak op in gebieden waar je ook woningbouw zou willen doen. Dus bijvoorbeeld hier in Utrecht kan hierna op deze ruimte andere dingen gebeuren. Dus mensen kunnen binnenkort wellicht gaan wonen... op de plek waar voorheen uh, hun poep uit het water werd gehaald? Um, ja, intussen zijn er wereldwijd al wel 40 van deze installaties ook geïnstalleerd. En omdat het dus niet alleen ruimte bespaart... maar ook in kostenbesparing oplevert, ongeveer 20 procent en een energiebesparing... is het ook niet zo moeilijk... of het blijft moeilijk, maar het is niet zo moeilijk... om die technologie wereldwijd uh, aan de man te brengen. Kortom, het is goedkoper, energiezuiniger, ruimtebesparend. Maar er is toch nog een voordeel, een nuttig bijproduct? Ja, want dat blijkt een speciaal soort polymeer te zijn. Een soort plastic. Een soort plastic, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk lijkt het polymeer misschien meer op gelatineachtig iets. We hebben dus gezien dat we... Bijvoorbeeld uh, materialen kunnen maken die lijken op die eigenlijk dezelfde eigenschappen hebben als uh, vezelversterkt polyester. Voor het maken van bumpers van auto's, om het simpel iets te noemen. Maar dat is eigenlijk alleen maar een soort van gelukkige bijvangst. Dat was ja. nooit uw intentie geweest. Nee, maar dat is ook een klein beetje hoe onderzoek werkt. Heel veel dingen die uit de wetenschap komen, die komen uit uh, ongeplande waarnemingen. bijvoorbeeld Viagra ooit begonnen als hartmedicatie en het heeft nu ja, een bijwerking waar we het allemaal van kennen. Deze rubriek heet de wereld van morgen. Ja. Als we even kijken naar overmorgen. Ja. Over 100 jaar, hoe zal waterzuivering er dan uitzien? En hoeveel ruimte zullen we er dan voor nodig hebben? Het systeem zal niet geweldig veranderen. Ik denk wel dat we in steeds beter in staat worden om uit afvalstoffen... of eigenlijk afvalstoffen om te vormen tot grondstoffen. Dus de circulaire economie op gang te helpen. En daar is met name dan in mijn ogen de, de biotechnologie vooral geschikt om ja, te leren hoe bacteriën producten maken... en hoe we die producten zo goed mogelijk in de maatschappij kunnen inzetten... voor nuttige doeleinden. Ja, dat er over 100 jaar naast de waterzuivering een hele grote 3D-printer staat... en die uh, IKEA-kasten print. Dat zou heel goed kunnen, want het materiaal dat we terugwinnen... dat wordt nu ook al uitgetest op de TU Delft om in 3D-printing te gebruiken. Dus hoezo om... 100 jaar? Misschien over 10 jaar? Dat zou over 10 jaar... Ik denk dat als iemand echt wil investeren, kan dat binnen een paar jaar voor elkaar zijn. U heeft onder andere hiermee de Stockholm Waterprijs gewonnen. Is dat de Nobelprijs van Zweden? Nou, hij wordt toegekend door de Zweedse Academie van Wetenschappen en het Zweedse koning die hem uh, uitreikt. Ik zie heel uh, dus, veel parallellen. <laughs> de naam is niet hetzelfde en de funding is niet uit een legaat van Alfred Nobel, maar de omgeving is eigenlijk wel dezelfde. En binnen het, zeker binnen de waterwereld wordt het ook als dusdanig erkend en gezien. Ja, de Nobelprijs in de waterwereld. Het, het is dezelfde setting en dergelijke. En, en er hangt een uh, geldprijs aan uh, van 75.000 euro. Dus. En eind augustus kan wetenschapper Mark van Loosrecht die op gaan halen in Stockholm. Het einde van de gaswinning in Groningen. De installatie van nieuwe raadsleden. En de uitslag van het referendum over de inlichtingwet. Straks allemaal in Politiek vandaag. En Martijn Rosdorf, jij bent er met Trending. Ja, over de stoelendans die op dit moment gaan is in Hilversum. Daar wil ik het graag over hebben. Maar ook over een 98-jarige non die in hype is vanwege haar betrokkenheid bij een basketbalteam. Niet alleen technisch, maar ook. Niet alleen zeg maar spiritueel, maar ook technisch inhoudelijk. Oké, okay, we gaan het horen na het internationaal met. Politiek vandaag. Nee. Geef niks. Iemand roept, iemand roept sorry, op mijn koptelefoon. Verkeerde tune. Maar hier is Jan van der nee, Putten. Ik, ik wil liever... Dank u. Partij in de Tweede Kamer. Ik dacht al even iets van de Tweede Kamer te horen... noemen het kabinetbesluit om binnen twaalf jaar te stoppen... met gaswinning in Groningen historisch. Uiterlijk in oktober 2022 moet die gaswinning... al onder de 12 miljard kuub zijn gedaald. En voor 2030 moet het terug naar nul. Drie mannen die terecht stonden voor de shisha-moord in Geleen... zijn veroordeeld tot zelfstraffen van 14 tot 24 jaar. Het slachtoffer, de eigenaar van een shisha-bar in Geleen... werd vorig jaar thuis doodgeschoten. Vrouwen moeten meer gaan werken, zegt het kabinet in de emancipatienota. Minder dan de helft van de vrouwen, zo'n 48 procent... is financieel onafhankelijk en minister van Engelshoven vindt dat veel te weinig. En Klaas Otto, de oprichter van Motoclub No Surrender, komt onder strenge voorwaarden vrij in afwachting van zijn rechtszaak. De rechtbank is niet bang dat hij getuigen beïnvloedt, omdat inmiddels alle getuigen zijn ondervraagd. De nodige problemen bij Rotterdam René Passet. Ja, ja, ze zijn voor mij niet nodig. Maar ze zijn wel gebeurd. Op de A15, op de A16 en de A20... staat het op veel plaatsen muurvast rond Rotterdam. We verwachten een hele drukke avondspits rond de Maaststad. Eigenlijk is dat al het geval op dit moment. Op de A15 vanuit Europort sta je zeker een half uur in de file. Daar wordt een cementwagen geborgen... bij het knoop Ridderkerk in de buurt... die op de A16 naar het zuiden ligt. Nou, daar heb je ook veel vertraging van. Rij je op de rijbaan vanuit Breda naar Rotterdam... dan rij je jezelf vast voor het plein. Want de A15 A20 is dicht na een uh, ongeluk vanuit Gouda naar Hoek van Holland. De file begint inmiddels bij Nieuwekerk. tot aan Rotterdam-Krooswijk. En vanuit Gouda is de boel ook versmalt. Bij het Terbrechtse plein uh, kom, kom je ook in de file. Twee rijstroken dicht daar. Je kunt omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Maar goed, dan heb je dus wel die problemen bij Knoppen der Kerk. Je kunt er ook voor kiezen Rotterdam helemaal te laten voor wat het is. en via Den Haag te rijden. Politiek vandaag. Jan Hagens. Heel veel politiek nieuws vandaag dus. Gauw naar de Hofstad, waar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat... zojuist aankondigde dat er een einde komt aan een gaswinning in Groningen. De meest gestelde vraag aan mij is... meneer Wiebes, blijft Groningen wel Groningen? Nou ja, vandaag beantwoordt het kabinet die... door te zeggen dat de gaswinning gewoon gestopt wordt. En daarmee bedoelt hij ja, denk ik. In Den Haag is ook uh, onze politieke commentator Remco Teuling. Nee, goedemiddag, goedemiddag, Remco. Goedemiddag. Hoe, uh, hoe revolutionair is naar jouw oordeel dit besluit? Ja, het is natuurlijk buitengewoon revolutionair. Een paar jaar geleden uh, waren uh, de aardgasbaten nog een goudmijn voor, uh, voor ieder kabinet. Uh, daar konden we niet zonder, want uh, ja, daar hebben allerlei dingen van, uh, van uh, gefinancierd, allerlei mooie plannen. De zorgen van de Groningers om uh, aardbevingen werden dan ook allemaal weg, uh, weggewuifd mm -hmm. En ja, nu Riegel. Reus terug naar nul gaswinning, dat is natuurlijk een, een ommezwaai van, uh, van je welste. Ja, goed. Nou, dat is een, een, een fijn bericht in ieder geval voor, uh, voor de Groningers. En ik denk ja. dat uh, de rest van Nederland dat ook zo, uh, er ook zo over zal denken. Ja. Ja, wat voor reacties levert het op in, uh, in de wandelgangen daar? Nou ja, daar lopen ze. De Polonaise van links tot rechts. Dat is ook <laughs> wel bijzonder in dit, uh, in dit dossier. Uh, er, is natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk heel veel hele felle debatten over gevoerd met uh, publieke tribunes, die tot nog toe waren gevuld met, met boze Groningers. Um, ja, en, maar ook uh, de partijen als uh, GroenLinks en de SP die altijd zwaar hebben geageerd, flink hebben geageerd... tegen die gaswinning gezegd van... Uh, dit moet echt zo snel mogelijk terug naar nul. Uh, ja, die zijn natuurlijk nu ook blij met, uh, met dit besluit. Uh, ik zag net nog een verklaring van uh, Zotter Bekkerman van, van de SP... Uh, die zowat uh, de, de, de tranen in haar ogen had staan om dit besluit. Dat is wel bijzonder bij een, bij een kabinetsbesluit. Ja. En ook misschien wel voor een SP-Kamer. Nee, nou, dat is ja. Goed. Ander <laughs> onderwerp uh, waar vandaag in Den Haag veel over te doen is: het raadgevend uh, referendum. Mm -hmm. Vandaag maakte de kiesraad officieel bekend dat een uh, meerderheid van de kiezers tegen de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten heeft gestemd. Dat dachten we allemaal ook al. Ja. Ruim 49% van de mensen stemde tegen mm -hmm. die nieuwe wet, en 46% voor, en 4% stemde blanco. Ja, goed. Het kabinet is dus aan zet, kun je ja. zeggen. En de ministers die hadden vanochtend al uh, hun, uh, hun wekelijkse vergadering. Mm -hmm. Hebben ze er lang over gehad? Uh, nou ja, het was een vrij korte vergadering, maar ze hebben het er zeker over gehad. Uh, want Dit was de, de, de eerste bijeenkomst nadat de officiële be uh, uitslag bekend is geworden. Dus uh, wat, ja, ze, ze moeten ook. Hè. In de wet staat dat het kabinet uh, bij een uh, meerderheid tegen de wet moet heroverwegen. En daar zijn ze nu mee begonnen. Nee, ik, ik wil liever daar niet op vooruit lopen. We gaan het uh, heroverwegen. Dat is uh, wat het kabinet heeft gezegd. Uh, dat moet uh, ordentelijk gebeuren. Ik denk dat de uitslag laat zien dat waar ook het in het maatschappelijk debat over ging. Uh, een beetje de, de, de weging van veiligheid versus privacy. Uh, dat is denk ik gewoon de kern van de zaak. En daar gaan we nu mee aan de slag. Ja, we weten dus nog niet hoe, we nee. weten nog niet wat... want minister nee. Olomgren heeft al heel vaak een beetje uitstel geprobeerd te krijgen... Uh -huh. uh, op inhoudelijk gebied dan. Opkomst bij dit referendum was ruim 51 procent. Natuurlijk ook omdat het gekoppeld aan een gemeenteraadsverkiezingen was. En uh, zelfs de tegenstanders die gaven nu toch wel toe... tegenstanders van een referendum. Het heeft wel geleid tot een inhoudelijk debat over die nieuwe wet. Uh -huh. Ja, misschien toch wel geleid tot meer betrokkenheid van de kiezer, ja. de burger. Zeker. Dus ja, het betekent toch ook wel dat het kabinet in elk geval... Je, uh, Zinspelde er al op, er niet onderuit komt om iets aan die wif te veranderen. Nou ja, heroverwegen wil natuurlijk wat anders zeggen dan dat je er ook echt iets aan gaat veranderen. Maar inderdaad, uh, ze, ze, kunnen er, uh, ze kunnen er formeel onderuit, uh, want het is maar raadgevend, maar de kans is heel klein dat dat, uh, dat gaat gebeuren. Uh, ze begrijpen best dat uh, niks doen geen optie is. Uh, ja, zeker D66, een, een partij die in het verleden uh, natuurlijk altijd voor een referendum was en tegen deze wet was, maar uh, in de formatie een, een, een draai heeft gemaakt. Gemaakt. Ja die zullen heel graag een, een, een aanpassing willen. Um, en dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld uh, Siband Buma... zijn stoere woorden van oktober vorig jaar... van we gaan dit negeren, we winnen het geen echt referendum... toch moet, uh, moet inslikken. Want ja. er gaat echt wel iets gebeuren. Ja, en D66, ja, die, die moet natuurlijk ook iets voor elkaar krijgen op dit gebied. Want anders dan lijkt het me toch dat het voor die partij... gezien dit kroonjuwel ooit mm -hmm. voor hen uh, toch wel een, een probleem zou worden. Maar goed, ja. de opties, stel je voor dat het kabinet inderdaad mm -hmm. wat, wat wil aanpassen aan die wet. Wat zijn ja. de belangrijkste opties? Uh, de belangrijkste zijn uh, de, de evaluatie... die nu over twee jaar staat gepland... naar voren halen. Dat is natuurlijk vrij eenvoudig. Uh, ze kunnen de, de sleepnet iets wat verminderen. Het is het gegeven dat, dat je... dus uh, massaal data kunt aftappen... ook van mensen die uh, in principe onschuldig zijn. Het delen van ruwe data met het buitenland... zou je uh, nog wat verder kunnen beperken. De bewaardheid van data... die nu op drie jaar staat. Daar zou je ook iets aan kunnen doen. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel... van ja, waar, met welk besluit kunnen alle vier de coalitiepartners leven, daar gaat het om. Ja, goed, maar je hebt vast wat voorzetten gegeven. Tips ja, voor Mark Rutte. Doe er wat mee. De, ja, ja. de tegenstanders van, van, van die wet, wet inlichting en veiligheidsdienst... die waren in elk geval blij natuurlijk met de definitieve uitslag. Ja. Catalijne de Buitenweg van, van GroenLinks, die sorteerde zelfs al een beetje voor... Hè, met een eigen initiatief om de wet aan te passen. En onze verslaggever Emile Vase, die sprak met haar. Ik heb een aantal voorstellen gedaan. Die heb ik ook ingediend. En ik heb het kabinet om een reactie erop gevraagd. En dat gaat erom om te zorgen dat informatie alleen heel gericht opgehaald wordt. Dus niet zo'n algeheel sleepnet. Waar iedereen ja, eigenlijk willekeurig en massaal de gegevens van iedereen kan worden verzameld. En bijvoorbeeld ook om een halt toe te roepen aan het overdragen van ongelezen. Dus ongeëvalueerde data met buitenlandse diensten. Heeft u al in de wandelgangen hier in Den Haag ook al iets teruggekregen, iets gehoord van... hé, hey, daar gaan we iets mee doen? Nou, nog niet specifiek op mijn uh, voorstellen. Uh, ik heb wel een aantal zaken gehoord... dat mensen toch wel denken... er moet wel iets gebeuren. Want je kan niet zomaar doorgaan met die wet. Juist ook omdat het voor inlichtingendiensten heel dat erg... Dat hoort u van coalitiepartijen? Dat hoor ik wel van collega's, inderdaad. Meneer Van Raak van de SP. Hoe nu, verder... Ja, ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren. Dat binnenhalen van gegevens van onschuldige burgers... dat raakt direct onze democratie en onze rechtsstaat. En dat kun je gewoon niet doen als de bevolking zich daar net expliciet uh, over heeft uitgesproken. Dat men dat niet wil. Uh, dus we zullen die wet moeten aanpassen. En een tweede ding is dat wij als Tweede Kamer ook heel goed moeten nadenken... over onze eigen functie als volksvertegenwoordiging. Want telkens zie je dat hier wetten met grote meerderheid worden aangenomen. En die sneuvelen vervolgens in een referendum. En dat laat ook zien dat wij als volksvertegenwoordiging... Ja, twee keer nou ja, Het laat zien dat wij als volksvertegenwoordiging ons werk niet goed doen. Deze wet op de inlichting en veiligheidsdiensten... er werd hier in de Tweede Kamer nauwelijks discussie over gevoerd... met grote meerderheid aangenomen. Ja, en dat betekent dat de Tweede Kamer de voeling met de bevolking... Uh, toch kwijt is. De visie van Ronald van Raak... en ja. de ideeën van Catalijne Buitenweg van GroenLinks... dat referendum, uh, Remco, uh -huh. ja, het is doodverklaard... Maar ja. politiek is het nog helemaal niet dood. En het blijft op de agenda staan, denk ik. Ja, zeker. Om te beginnen, natuurlijk, in de Eerste Kamer. Daar moet het nog worden behandeld. Tenminste, de intrekkingswetten voor het, het huidige referendum. De vraag is uh, hoe dat daar gaat uh, lopen. Uh, zou bijvoorbeeld nog kunnen uitdraaien op een referendum over het referendum. Dat is nog. Uh, die, die kans erop is weliswaar miniem, maar nog altijd aanwezig. Er is een stichting, Meer Democratie, die, die uh, is bezig met een rechtszaak. om, om zo'n referendum over het afschaffen van een referendum alsnog uh, voor elkaar te krijgen. En dan hebben we natuurlijk nog de, de commissie Remkes. De commissie die uh, ons uh, hele politieke stelsel onder de loep neemt... en in het najaar met allerlei uh, aanbevelingen komen om dat weer up-to-date te maken. Ja, en Remkes, de voorzitter, heeft al aangekondigd... dat een referendum daar uh, ja, echt wel een serieus uh, deel van uitmaakt. Dus dat zou best wel onderdeel kunnen zijn van de adviezen... die hij op dat moment aan het kabinet uh, gaat, uh, gaat geven. Dus uh, nee, het referendum is nog niet definitief... Uit de politieke wandelgang verdwenen? Zeker niet. Dankjewel, Remco Teulings in Den Haag. Overal in het land worden vandaag nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd. De raadsleden gaan zich de komende jaren buigen over lokale vraagstukken. Wat zijn voor de nieuwkomers de belangrijkste dossiers? Dat bespreek ik zo meteen met Jatine Kriens. Zij is directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Eerst. Een van de nieuwkomers. Het was Don Seder. Het eerste raadslid van de ChristenUnie in Amsterdam. Ook hij werd natuurlijk vandaag geïnstalleerd. En verslaggever Roos Oosterbaan haalde hem vanochtend op. Hoi. Hi, hi. Oh, je bent al helemaal net in het pak, of is dat altijd? Ja, maar er worden zo ook een aantal foto's gemaakt en allemaal. Hoe ben je vanmorgen opgestaan? Ontspannen. Ik werd vroeg wakker. Uh, ja, wel lekker. Ik ben vroeg naar bed gegaan gisteravond. Ik had alles al klaargezet. Ik hoef alleen een paar woorden te zeggen. Uh, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Volgens mij zijn dat de woorden. Vind je het soepel? Nou, we moeten hem nog een paar keer oefenen. Dat laat komt zo wel. Okay. Dus uh, nee, van kriebels weinig. Heb ik weinig gemerkt. Maar misschien verandert dat zo hoor, als ik op een gegeven moment de zaal binnen ga. Je zegt, uh, ik heb alles ingepakt. Heeft u nou nog iets speciaals uh, in deze tas? Um, mijn paspoort. Dat was heel belangrijk. Ze zeiden dat ik dat moest meenemen. Ook om een aantal dingen te regelen. Ik heb ook wat spullen mee, wat kleding mee voor The Passion. Want ik ga na de raadsvergadering door naar The Passion in Amsterdam Zuidoost. -Zuid Mag ik zien? Ja, zeker. Uh, hier, heel de belangrijkste. Dat zijn twee schoenen. Sneakers. Sneakers, ja. En die moet ik vanavond ook aan. Nou, en die moeten gewoon mee. Ik ben wel een van de dis discipelen. Hele mooie rol. Hartstikke leuk ook. De discipel met, met de sneakers. Inderdaad, dat klopt. Ja. Ik moet mijn toegangspas gaan regelen, dan foto's maken, vergadering, naar de passion, voorbereiden, repeteren, opvoeren en dan draaien. Ik ben DJ, u draait op de afterparty uh, vanavond. Het is een gevarieerd programma. Ja, vandaag uh, is inderdaad uh, gevarieerd. Ja, dat is een mooi, mooi woord. Ja, alles komt een beetje samen vandaag. Ja. Ik even voor, Gert-Jan Segers belde net weer. We zijn nu op weg naar het stadhuis. Ah, -Jan, alles goed. Meneer Seder, belt nog heel eventjes met de ja, voorman van de ja, ChristenUnie. Nou, Gert-Jan zei, Don, geniet er vooral van. Waarom wilt u zo graag raadslid worden? Nou, ik, vind, ik, vind altijd, ik heb altijd belangrijk gevonden om dat er opgekomen wordt... voor mensen die misschien uh, niet of minder voor zichzelf kunnen opkomen. Uh, vandaar ben ik ook de adv advocatuur in gegaan, daarmee ook met mijn eigen praktijk. Dus ja, dus, dus waar, ik van, waar, waar ik nuttig kan zijn, waar ik dienstbaar kan zijn... ja, dat vind ik dan leuk en ook belangrijk... Maar als u dan toch uit al uw activiteiten zou moeten kiezen? Als ik zou moeten kiezen, dan draai ik plaatjes. Ja. <laughs> ja? dat vind ik gewoon leuk. Ik denk dat vanavond de afterparty misschien nog het allerleukste wordt. We zijn er, gemeentehuis. Ja. Ja. Gaat nu uh, beginnen. Ik moet zeggen dat toen ik opstond was ik wat ontspannender. Nu is het uh, best uh, spannend nu. Er zijn mensen gekomen, mijn moeder die, die, zit, uh, die zit in de zaal. Dus uh, leuk. We uh, de vergadering van de gemeenteraad van... Amsterdam. Burgemeester van Aerts roept nu alle raadsleden op. De fractie van de ChristenUnie, de heer D.G.M. Zeder. Ik feliciteer u allen met uw benoeming... tot raadslid van de gemeente Amsterdam. U gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe voelt dat nou? Nou, opgelucht. Uh, we moesten de eet afleggen. En ik zat steeds dezelfde woorden in mijn hoofd. Ik kon het niet door elkaar halen. Twee vingers uh, naast elkaar. Het is gelukt. Dus ik ben hartstikke blij. Voelt u zich nu een uh, raadslid? Mm, een, een beetje. Het begint meer te leven. Ik moet er nu vandoor. En dan zien we u vanavond op tv? Ja, half negen. Vooral kijken. Half negen, vooral kijkers uit Don Seder van de ChristenUnie... die ook nog uh, als dj vandaag uh, werkzaam is. Mevrouw Kriens van de Vereniging Nederlandse Gemeente, de VNG. Goedemiddag. Goedemiddag. U hoorde het net ook, dacht u heel even terug aan 2002? Ja, ja dat hebt u goed geraden. Ja, want dat was het jaar waarin u zelf ook als raadslid geïnstalleerd werd. Ja, heel bijzonder gevoel is dat hoor. Maar toen natuurlijk helemaal. Ja. In dat Rotterdam een heel hè. een bijzonder jaar was in Rotterdam, ja. Ja, dat was natuurlijk ja, het jaar waarin uh, uh, Pim Fortuyn vermoord ja. is. Dat, is uh, dat heeft diepe indruk gemaakt ja, zeker. op u. U werd overigens geïnstalleerd voor de Partij van de Arbeid. Ja, dat klopt. En dat was natuurlijk niet een, meteen een, een vriend van de beweging van Pim Fortuyn. Hmm. Nee, dat is waar, maar ik was eerlijk gezegd tot dat moment um, uh, nooit echt politiek actief geweest. Ik uh, had in die, in die campagne al een beetje verbaasd gekeken: van god, doe je dat zo? Campagne voeren en ik voelde wel dat er iets aan het gebeuren was in de stad. Mm. Ja. Uh, en in die zin was het voor mij eigenlijk ook wel een moment in die raad dat je voelde: van uh, dit, dit, is, dit is iets wat je heel serieus te nemen hebt. En waar je dus echt. Uh, ja, met mensen over moet gaan praten. En ik heb ontzettend veel plezier gehad... in de gesprekken die ik met die Leefbaar Rotterdam-collega's... in de raad in de jaren daarna gevoerd heb. Ja, u bent ook nog wethouder geweest hè? vanaf 2006 tot 2010. Dat klopt ook. Ja. Ja, en u zegt, er gebeurde wat in die stad op dat moment. Er gebeurt nu ook weer van alles. Hè? Ja. Het is gelukkig niet zo'n uh, zo gewelddadige tijd als toen... waarin een politicus vermoord werd voor het eerst eigenlijk. Uh, wat er nu gebeurt? De lokale partijen die winnen. Er is een ander sentiment. De landelijke politiek wordt op afstand gezet, zou je kunnen zeggen. Hoe ziet u dat? Wat er gebeurt er op dit moment? Ja, ik zou, in die zin zou ik het ook iets willen relativeren. Want het is natuurlijk niet van vandaag of morgen. Vandaag of gisteren. In de eerste plaats zijn de landelijke partijen natuurlijk ook altijd lokaal geweest. Hè? Ook zo'n Rotterdamse Partij van de Arbeid. Die was toch echt vooral lokaal. Ja, maar ze worden op afstand gezet nu toch? Maar ze hebben ze worden, niet gewonnen. Nee, zeker. Dus je ziet dat, dat, dat die lokale plek, die was er wel. En wat je aan de lokale partijen die Niels ziet, dat, dat gaat al een hele tijd, is dat gaande. Hè? In de vorige periode was het al 25 procent. Um, en wat je... Vooral denk ik ziet, is dat mensen van de grote verhalen, van de grote ideologieën. Ja, daar niet zoveel verbinding mee hebben. Het gaat om, om lokale vraagstukken, het gaat om een pragmatische manier van benaderen. En het gaat om mensen. En zijn de mensen niet ook, zou je dat niet moeten concluderen na al die, die grote winst van die lokale partijen, op zoek naar, naar een, een ware volksvertegenwoordiger in hun ogen, die ook op arm lengte afstand beschikbaar is? Ja, en die vooral ook het over de praktische dingen waar ze in hun dagelijks leven mee te maken hebben. Je ziet zo'n overwinning van <kijst> hier in Den Haag, Richard Mos. Ja, de Mos, ja. De, de, de Mos, ja, pardon. Dat is natuurlijk iemand die is heel erg in die stad geweest. En die, die heeft, zoals hij zelf zegt, een ombudsfunctie gerealiseerd hier in de stad. Dus dat Lekker. is blijkbaar waar mensen behoefte aan hebben. En behalve die, die concrete <kijst> uh, uh, dingen zoals uh, de paaltjes die verplaatst moeten worden. of de, de, de directe zorgen van, van burgers, laten we toch maar zeggen, in het klein en zijn er ook de grotere onderwerpen. De jeugdhulp, de zorg, de arbeid. Wat, wat, is, het, wat is het grootste probleem wat de gemeentes moeten tackelen de komende tijd? Het allergrootste is denk ik toch de woningbouwopgave. Je ziet dat we toch weer overvallen zijn na de crisis... Uh, waarin natuurlijk weinig gebouwd is... Uh, door het feit dat we zoveel meer woningen nodig hebben. Niet zozeer omdat de bevolking zoveel groter wordt... maar omdat mensen scheiden, omdat uh, uh, er veel mensen alleen wonen enzovoort. En die woningbouwopgave, die, die, die, die aan alle kanten loopt die op het ogenblik vast. Die loopt vast omdat we te weinig plek hebben. Die loopt vast omdat we geen bouwvakkers hebben. Die loopt vast omdat... er geen initiatieven genomen. Zoveel problemen, dat kunnen gemeenten ja. nooit oplossen. Denk nee, ik dat dan. kunnen ze dus ook niet alleen. En daar hebben ze dus ook echte andere overheidslagen bij nodig. En daar hebben ze ook de investeerders bij nodig. En daar hebben ze ook de corporaties bij nodig. Dus dat vraagt van gemeenten ook om, om heel goed samen te werken... met de partners die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Veel nieuwe gemeenteraadsleden, veel nieuwe partijen. Ja. Versplintering, ook veel kleine partijen. Zijn de gemeentes geëquipeerd en zijn de raadsleden ook geëquipeerd om dit soort grote problemen aan te pakken? Ze doen het niet alleen, hè. Ze, ze besturen die stad. Uh, en ik moet zeggen, ik ben eigenlijk heel positief over de raadsleden die wij in Nederland hebben. Vandaag zijn er 9000 mensen uh, zijn er geïnstalleerd, zoals die Don Seder in Amsterdam vandaag geïnstalleerd is. En die 9000 mensen die willen voor die publieke zaak gaan. En die, die zitten daar in die raad en die krijgen de komende weken krijgen ze een vloed aan informatie. Over zich heen. En ik ben ervan overtuigd dat hij vanuit. Hun, hun volksvertegenwoordigerschap... juist omdat het allemaal verschillende invalshoeken zijn. En ik ben iemand die die fragmentatie ook niet zo erg vindt, eerlijk gezegd. Ik vind het interessant dat die fragmentatie juist een, een weerspiegeling is... van uh, hoeveel ja. verschillende opvattingen we in Nederland hebben. Dat de tijd voorbij is dat je een beetje rechts, een beetje links... en een beetje midden Precies. hebt. En uh... ook veel kleine partijen kunnen goed samenwerken en slagvaardig Ze zijn. Moeten? Ze zullen moeten. En we wensen de uh, gemeenteraadsleden die vandaag geïnstalleerd zijn... daar veel succes bij. Heel hartelijk dank. Jantine Kriens, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Nieuws van NOS, The Passion wordt vanavond voor de achtste keer georganiseerd. Tijdens het tv spectakel wordt het leidingsverhaal van Jezus verteld, zoals u weet. Dit keer gebeurt dat in De Bijlmer, in Amsterdam. En daar zijn ze er bijna klaar voor, zo zag NOS-verslaggever Joris van der Kerkhoff. Even de laatste woorden van Norelli doen. Dan... Ja, gaan we nog een Jezus is onderweg naar de Bijl. hij wordt vergezeld door zijn beste vrienden zoals Petrus, die ooit alles uit zijn handen liet vallen om zich bij Jezus aan te sluiten. Hij is rap van toon en een van zijn meest enthousiaste volgelingen. Het ja, hele koor mag hier weer terug naar hun positie komen te staan. Het is mooier als alleen de backingfogels. En uh, we zijn nu druk bezig met de voorbereidingen, want wij doen mee uh, in de uh, Passion Choir. Staan wij dus. Mm -hmm. Maar doe eens. Nobody told me the road would be easy And I don't believe he brought me this far to leave me. Ik vind het best wel een eer dat ze Zuidoost hebben uitgekozen om het. Uh, te doen dit jaar, ja. Just give up now. Come from where from. Hoe wordt dat samengebracht? Dat er leven is na de dood. Er zijn heel veel mensen dood gegaan, maar wij gaan gewoon wel verder. En er is leven na dood. Jezus is gestorven, maar hij is ook weer opgestaan. Uit liefde voor ons heeft hij dat gedaan. Maar hij leeft. En dat zie je, ook, dat zie je gewoon in de Welmer. Hij leeft. Ja, dat wordt een uitdaging dit. Ja. <lacht> Moet je je niet invallen? Uh, ja, nou, maar, ik, ik ben aan het zingen, maar ik ben ook met jou aan het praten. Dat is apart, hè, hoe dat kan. Je <lacht> zit nu van een bandje. Ja, ja, ja. ja dit zijn de vooropnames die ze vanavond uh, afspelen. Hoe is het nou, zal ik me af te vragen, om te weten dat je over een paar uur dood bent? <laughs> ja, dat voelt uh, heel abstract. Uh, ik vond dat ook wel de grootste uitdaging als acteur, weet je wel? Om, om een soort dualiteit tussen het goddelijke en het menselijke te spelen. Want het is toch ja, iets waar je niet in het dagelijks leven heel veel over nadenkt, weet je wel? Je raakt iemand aan en je geneest iemand, je voert gesprekken met, met je vader die in de hemel zit. Dus het zijn best wel abstracte dingen om, om te spelen. Dus ja, weet je, ik probeer het ook gewoon heel erg als acteur te benaderen. En, uh, ik zie jou, ik zie jou, uh, ik zie jou. Wie zie je nu? Ik zie Graciella. Uh, dat is een nieuwe verhaallijn die is toegevoegd. Uh, komt uit de Bijbel uh, de bloedvloeiende vrouw. Dat is een vrouw die al twaalf jaar uh, bloedverlies leidt. En niemand durft aan te raken. Ze is onrein. En hij ziet haar en geneest haar. Hoe ik ben je? Ik ben, ik ben niet religieus. Ik ben, wel, ik ben wel opgegroeid met de bijbelse verhalen. Want ik ging naar de vrije school en daar hanteren ze de Dus En als niet religieus persoon vind ik het wel des te belangrijker... dat ik het heel eervol en waarachtig neerzet met al het respect voor het geloof. Je ziekte is weg. Je bent beter geworden dankzij je geloof. Ik zie jou, ik zie jou. De Passion dus vanavond om half negen op NPO 1. Trending vandaag. Met Martijn Rosdorf eh, over de stoelen dansen Hilversum. Ja, die is uh, duidelijk aan de gang. Uh, wie is de mol om te beginnen? Ja, Rick van der Westerlaken. Mm -hmm. U heeft het kunnen horen vandaag. We hebben een nieuwe collega, we verheugen ons. Maar ere wie er toekomt... Hij is trouwens niet de mol, maar hij is de presentator. Ja, de presentator. Okay. Ja, nee, goed. Dat, ik ging even van wat voorkennis uit bij de geachte luisteraars. Mensen op Twitter, een aantal mensen hadden het al tijden geleden voorspeld... dat hij de, de nieuwe presentator van Wie is de Mol zou worden. Paul de Kok bijvoorbeeld op 25 maart. Thea van der Berg zelfs drie dagen eerder. Wel wat kritiek hier en daar te lezen op sociale media het hoge witte mannengehalte bij één vandaag Pieter Jan. Waar zijn de vrouwen, vooral de vrouwen van kleur? Maar goed. Die dans dus. Eerst ging onze eigen Art akkers al een transfer maken richting RTL. Gisteravond later werd bekend dat het voetbal-international-trio... Uh, Genee, Derks en Grijp naar Talpa gaat. Daarmee effectief waarschijnlijk het einde inluidend van die RTL 7-zender. Want die hebben dan alleen nog maar flodder... en herhalingen van politieachtervolgingen door de eeuwen heen... om uit te zenden. Of misschien krijgt Art akkers daar wel zijn eigen talkshow. Na de wissel van Humberto Tan met Twan Huis, Alles Mogelijk... in ieder geval gaat de tv er anders uitzien komend seizoen en op sociale media smult men daarvan. Op Trip, die vertrekt bij het Aguurjournaal... dat voortaan in handen zal zijn van Gordon. Die nam daarmee afscheid van Op Goed Geluk. Een programma dat vanaf de zomer wordt gepresenteerd... door Antoinette Hertzenberg. Zij moest vertrekken als presentator van Radar... om plaats te maken voor Frans Bauer. Volkszanger stopt met de presentatie van de Curling Quiz. Die zal voortaan onder leiding staan van Kees Ja, Gries. Je hoort, het is niet echt, hè. dit is Lucky, lucky TV. Um, uh, we hebben het nog niet eens over de radio gehad, Pieter Jan... want Petra Grijze van BNR, die hele stoere mevrouw... die gaat naar... Uh... Nieuws en koop? Ja, dan gaat ze op vrijdag presenteren. Yes. Bij uh, onze buren, dus, uh, ja. Pram, wat hierna komt. Nou, We wensen haar veel geluk. En trouwens Rick van der Westlaken ook. Want ja. dat is natuurlijk een prachtige functie. Hè? Presentator van Wie is de Mol. Echt yes, schitterend. Schijnt zo te zijn. Het is, ik weet het zeker. Okay. Een uh, bijna 100-jarige non Martijn. Die gek is op basketbal. Ja, Sister Jean uit Chicago. Uh, het is niet zomaar een 98-jarige non die van basketbal houdt. Momenteel uh, speelt het college basketbalteam van de Loyola Universiteit Chicago. De Ramblers. Avond en avond in de March Madness. Nou, dat is het grootste nationale basketbaltoernooi wat er is. De hoogbejaarde Sister Jean. Sister Jean-Dolores Smit. Die is avond en avond te vinden in de arena. Zij is de kapelaan van het team. Maar ze is niet alleen, zeg maar, spiritueel belangrijk... maar ze geeft ook, elke dag stuurt ze e-mails aan alle spelers... met tips over dat ze hun linkerhand wat beter moeten gebruiken... of wat hoger moeten springen en dergelijke. Ze is echt een sensatie, die vrouw in de Amerikaanse media. Zelfs oud-president Obama die heeft over haar getwitterd. Twitter is merchandise van haar te koop, sokken. Zo'n bobblehead, weet je wel, zo'n pop met zo'n wiebelend hoofdje. De best verkopende bobblehead ooit is van haar. Een journalist legde haar de vraag... Voor wat ze vindt dat ze een nationale sensatie is. Toen zei de 100-jarige de bijna 100-jarige zuster, die zei: nationale sensatie, internationaal zou je bedoelen. Nou, zo, mevrouw. Um, ze maakte voor onlangs voor het eerst een kwartfinale op nationaal niveau. Mee, luister maar even naar haar reactie. Now, this is really my first NCAA um, appearance and at a real game. I've watched on television for years before all you guys were born, and I've watched, but never have I attended one before. And I've loved every second. It's been such a great, such a great trip for me. Ze heeft ervan genoten. Ja, en het is, Er staan tientallen filmpjes van deze zuster op YouTube met de meest ervaren sportverslaggevers. Voert ze allerlei gesprek. Het is een fantastisch mens. 98 jaar. Scherp als een scheermes. Heel, ze heeft wel hartklachten. Dus ze moet af en toe een beetje nitroglycerine onder de tong spuiten. als het te gespannend wordt maar, in, in de basketbalarena. Klein vacuüm. niet het is erg. fantastisch mens. Zeker. Dankjewel, Martijn Rosdorff, voor Training Vandaag Nieuws en Co. Zometeen, ik ben heel benieuwd wie de presentator is. Lara Rensen, die presenteert een prettige dag verder. Thuis, bij Avrotros.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 Oh,